Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij het referendum in Griekenland over het doorvoeren van hervormingen en bezuinigingen... heeft de nee-stem met ruime meerderheid gewonnen. Met 85% van de stemmen geteld is de stand ruim 61% voor het nee-kamp... en 38% voor het ja-kamp. In Athene vieren de nee-stemmers massaal feest. De Griekse premier Tsipras heeft in een eerste reactie gezegd... dat het Griekse nee geen breuk betekent met Europa. De vraag of Griekenland wel of niet bij de euro moet blijven... moet volgens hem helemaal van tafel... De premier noemde de uitslag een moedige keuze... waarmee is bewezen dat democratie zich niet laat chanteren. De Duitse bondskanselier Merkel en de Franse president Hollande... willen dinsdag een extra eurotop over de situatie in Griekenland. In de Limburgse plaats Maasniel bij Roermond zijn bijna 200 mensen onwel geworden door de hitte. Dat gebeurde tijdens een oud schuttersfeest dat daar werd gehouden. De mensen werden onwel toen ze langs de kant keken naar een optocht van de schutters. De organisatie had uit voorzorg gezorgd voor water langs de route. De Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij is vanmiddag 40 keer uitgevaren om mensen te helpen die door noodweer met hun zeilboot in problemen waren gekomen. De meesten vroegen om hulp op het IJsselmeer en de Randmeren. Volgens de reddingsmaatschappij zijn veel mensen, ondanks waarschuwingen voor het slechte weer, toch het water opgegaan. Beachvolleyballers Rijnder Nummerdor en Christian Varenhorst zijn er niet in geslaagd de finale van de WK Beachvolleybal te winnen.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 In Zeeland stonden vanavond lange files als gevolg van de massale uittocht van wielerfans. In totaal stonden er zo'n 325.000 toeschouwers langs de route van de tweede etappe van de Tour de France naar Neeltje Jans. De etappe is gewonnen door de Duitser André Greipel. Tom Dumoulin staat nu derde in het algemeen klassement. Het weer, komende nacht opklaringen bij 14 graden. Morgen is het overal droog en schijnt de zon flink. Het wordt dan 20 tot 25 graden.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 Geven, geven.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 Bye. Express how much you deserve Whoa.